9 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Op het pluimveebedrijf in Ter Aar, waar vogelgriep is vastgesteld, wordt morgenochtend begonnen met het ruimen van de 43.000 legkippen. Dat is vanavond bekendgemaakt na onderzoek door de NVWA. Er zijn geen contacten geweest tussen het besmette bedrijf in Ter Aar en dat in Hekendorp, waar dit weekend vogelgriep werd vastgesteld. Het is nog onduidelijk om welke vogelgriepvariant het in ter Aar gaat. In Hekendorp is de voor pluimvee zeer besmettelijke en dodelijke variant H5N8 gevonden. Er was vanavond verwarring over de gezondheidstoestand van de vader van koningin Maxima, Jorge Zorigueta. Argentijnse media zeiden dat hij was overleden, maar het ziekenhuis waar hij de afgelopen tijd lag ontkende dat later. Zorigieta leidt aan leukemie en werd behandeld in het Fundaleo ziekenhuis in Buenos Aires. Koningin Maxima heeft hem daar afgelopen weekend nog bezocht. De Argentijnse krant La Nación heeft het overlijdensbericht ingetrokken en zegt dat bronnen rond de familie de dood van Zorigieta eerder hadden bevestigd. De krant citeert inmiddels de zus van Maxima, Ines, en die zegt dat haar vader thuis is en stabiel. In Oost-Oekraïne is de cockpit geborgen van de Boeing 777 van de rampvlucht MH17. Op de vijfde dag van de bergingsoperatie heeft het Nederlandse team de cockpit op een vrachtwagen gehesen en afgevoerd voor onderzoek. en wordt samen met de overige wrakstukken naar Garkov gebracht en vandaar naar Nederland gevlogen. De onderzoeksraad voor veiligheid die de berging leidt zegt dat de operatie op de rampplek bij het dorp Grabovo nog enkele dagen zal duren. Op een spoorwegovergang in Diepenveen bij Deventer is een trein op een vrachtwagen gebotst. Een chauffeur is daarbij om het leven gekomen. Eén treinpassagier is naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagen stond stil op de overgang. Het is onduidelijk waarom. Door het ongeluk rijden er nog geen treinen tussen Deventer en Olst. Het weer, vanavond en vannacht wat opklaringen. Minima tussen 0 en 5 graden en op veel plaatsen vorst aan de grond. Ook ontstaat er mist in de loop van morgenochtend. Geregeld zon, maar later ook weer bewolking en kans op lichte regen. Met een stevige oostenwind wordt het 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Ik gooi gewoon meteen alle microfoons maar open. Uh, twee dames uh, stonden wat uh, naast mij. Dus uh, in die zin... Uh, kijk, het, uh, je, ze kunnen ook hier achter die microfoon uh, bij mij uh, staan. Maar uh, ze kunnen ook die kant op uh, gaan. Ik, uh, ik zou zeggen, uh, denk dan dat je beter de nou, daar plaats de kan, de kan de nemen. We? Um, want uh, het is gelijk uh, zes, zes, jeezu, jee, jee, jee. Vier dames en twee heren. Dus uh, een deel van uh, de band is hem gesmeerd. Maar die hadden een gallige reden om uh, weg, uh, weg te gaan. Uh, dus wat dat er gaat uh, is het al helemaal goed. Uh, ik ben blij dat jullie geweest zijn. Dat, dat sowieso. Want het, uh, het is wel uh, duidelijk uh, dat... Uh, ja, ik verbaas mij eerlijk gezegd. Uh, elke keer weer als jullie uh, geweest zijn, dan, uh, dan is er weer iets uh, toegevoegd. Het lijkt nu wel... Uh, het, het, het, ik, ik zal niet zeggen dat het een big band begint te worden. Maar uh, ja. met, met die achtergrond... Uh, of de, hè, met, de backing, met een beetje de backing vocals, uh, wordt Het uh, begint het al aardig op een echte... Ja, moet ik het zeggen? Uh, een, een soort... Uh, ik weet het niet. Ik, ik, In ieder geval dikke vragen, sound. Ja. Wat zeg jij? Een dikke sound, ja. In ieder geval dikke sound. Ja. Is dat, uh, voel jij je daar lekker bij? Als, uh... Ik vind het wel heel lekker, ja. Ja? ja. <lacht> Want, uh, ja. ja je zal ja, geen som, nee, nee zeggen, denk ik. Oh, sommige oh, nummers zijn oh, gewoon echt lekker dik om te spelen. En dan had jij nu alleen maar een kagon bij je. Dus kun je nagaan als je hier net als Dimitri Opstal van Baptist. Met een compleet drumstel hadden gezeten. Dan, dan was uh, het in Bentveld nog te horen, denk ik. Dat ging we wel los ja. Ja, dat dacht ik al. Had je de buren nou, wel moeten inlichten? Denk dat denk ik ook, ja. Uh, we hadden Ethereal vorige week. Die kwamen alleen gelukkig wat vertellen over het album. Ze hebben niet gespeeld. Dus, uh, want als ze spelen, dan hadden ze het in Haalem kunnen horen. Fundering weg. De, nou, van hier zal er niks zoveel meer over zijn geweest. Als, als die hadden gespeeld. Maar uh, uh, goed, uh, hoe vonden jullie het zelf eigenlijk weer? Leuk, hè? Ja. ja. Dat was, was, uh, Even heel anders weer, hè? Ja, het is echt wel leuk. En zeker Hele ook wat je zegt, in. wat we nu dan drie backings hadden. Normaal gesproken repeteren we dan zonder de backings. En dan als hij er dan eindelijk bij komt, dan is het altijd zo'n yes-momentje. Ja, <laughs> dat ja. maakt het dan weer af. Superleuk. Ja. Uh, is het, uh, is het uh, met deze uh, manier van, van spelen, dus ook uh, de, de nummers uh, daarop inrichten, uh, dat jullie dus nu al toch ook in Haarlem nu uh, langzaam... Godverdomme, hadden we dat niet eerder kunnen bedenken met, met deze band, dat ze dat zo brengen. Hadden, dat ze dus nu een beetje spijt beginnen te krijgen eigenlijk, dat ze jullie niet eerder hebben gezien. Of, uh... Ik heb geen idee. Ik heb dat. zoiets van, van, van, van, van ja, je, ik, ik, ik, ik zou bijna zeggen, uh, de, grote, de grote zenders moeten dit nu toch wel eens langzamerhand een beetje gaan, in de gaten gaan krijgen. want. Ja, ik, ik, ik, ik, vind het, ik, vind het, ik vind het vrij. Ah, één, ik vind het poppy. Ik vind het toegankelijk, dat is twee. En ja, ik denk van. Uh, van, uh, van ja, uh, het zou hier ook uh, meteen de zender op uh, kunnen. Dat is het al geweest, bij wijze van spreken. Maar als het, uh, als het uh, dus een goede, vette productie. Een, pro een producer erachter zou zitten, dan denk ik ja. Dan heb je gewoon uh, vier, uh, vijf uh, nummers die zo de radio op uh, kunnen, denk ik. Ja, dat is mijn idee hoor. Maar goed, ik, ik ben maar een. een, een een doorsnee presentator van een lokale omroep. Dus wat dat er gaat, uh, ben ik ook niet een uh, vak -totum. Maar, uh, Weet je, Bij jou is het natuurlijk wel te doen. Want jij kent ons en jij denkt, leuk, gezellig. Rijd de swing, kom maar lekker bij ons op de vloer. Ah, ja, en dan zoiets... draai je het. Maar als ja. jij bij bij Giel op Belen dan denkt hij, ja, voor jou nog duizend anderen. Dus uh, ja. ga maar achteraan staan. Ja. En nu dan, is dat een uh, naar een verhaal Nu moet zitten. Ja. ja, het moet een verhaal hebben, denk ik. Ik ja. denk, denk dat dat... dat uh, maar, is, uh, maar zit je ook uh, wel eens uh, serieus... Als je iets, iets hebt meegemaakt. Want uh, ik kijk jou aan Arianna. Want uh, dan, uh, ben jij dan op een gegeven moment in staat. Om dan ook echt vanuit uh, iets wat je, wat je ziet op televisie. Van dit kan niet. Dat je dan de pen pakt. Ik ga er nu er dan een liedje over schrijven. Nou, sommige dingen kunnen wel inspireren. Ja, ja dat is waar. Maar ik weet niet. Ik, ik raak vaak juist geïnspireerd door, door, de, door de band. zo. We spelen vaak. Uh, als we een liedje schrijven. We spelen vaak eerst instrumentaal. Gaan we kijken wat er gebeurt? Akkoorden mm -hmm. bedenken, uh, mooie lijntjes en mooie dingen. En daar krijg ik dan inspiratie van. En soms komt er dan inderdaad een thema in mijn hoofd waar ik eigenlijk al een keer door gegrepen was. Maar soms komt er ook spontaan iets bij me op, wat ik ineens denk: oh, daar kan ik wat mee of zo. Ja. Ja, het is, het is niet echt uh, in een uh, jasje te gieten wat dat betreft. Nee, maar dan moet het, uh, de, uh, want gij zegt net van de, de, de sommige songs daar moet een verhaal achter zitten. Uh, zit ja, achter de, de songs zit er wel een verhaal, ja. maar te moet je vaak als band ook een verhaal. hebben. Een verhaal hebben. Ja. Je moet als band een verhaal hebben. Ja. Je... Het eh, interessant zijn. Ja. <contrôle mummy> Hoe uh, uh, interessant dan? Uh ,Okay uh, want nou ja, ik kijk jou weer uh, weer aan dan. Denk toch vaak aan winnen van de grote Prijs. of je moet mee hebben gedaan aan Idols of aan The Voice. Nou ja. ja, ook. Dan dan kom je al heel gauw snel mainstream. Dat ja. gewoon die die grote pluggers zitten erachter. Ja, of je moet iets speciaals te vertellen hebben, niet eens dat, dat je iets gewonnen hebt, maar je moet iets bijzonders hebben. Iets. Weet, iets heel stoms om te zeggen misschien, maar als je bijvoorbeeld stottert, dan is dat interessant. Ja. Dan kan je ineens wel zingen. Oh, nou, is, uh, ik kijk iemand aan naar iemand. iemand uh, bij de, ik ga nu even pot aan, tot En dat er dan <totst> iemand zegt van, nou dat is zo... Ah, dat ja, maar als, dit, als je de gunfactor hebt, wat dat betreft als het groot publiek denkt, oh, maar dat is toch wel heel bijzonder dat ze ja. wel zo goed kan zingen, ja, weet je wel, dan ja. is het ineens geweldig. Ze hebben maar Als je gewoon goed kan, maar kan maar zingen een en mooi naar de schijn Misschien moet je de naam veranderen. Dan ja. denk ik, ja, dat zou kunnen. Nee, Sulettentour, ja. ja, dat bestaat ook al. <totst> ja, <totst> uh, maar uh, jullie treden nog vrij regelmatig op. Dat hebben nu een tijdje. Ja, dat ik ja? juist wel. Oh. Oh, oh, Job mag ik ook schrijf zeggen, even de ah, microfoon. Nou, Job of SP, één nee, van de twee. Ja. Ja. Ja. We, hebben, we hebben de afgelopen paar maanden wel heel veel aan nieuwe nummers gewerkt. Ja. Uh, en ook wat minder opgetreden. Uh, maar nu, langzaam maar zeker, uh, gaat dat wel weer uh, lopen. Zeg maar, ook met het nieuwe materiaal wat we hebben. We staan vrij... Nee, niet deze vrijdag, maar die vrijdag erop. De 28ste, 28 november, in ja. Bergen. In de taverne. In de taverne, in Bergen. oh dat is... Ik kan het niet anders zeggen. Maar dat is een, een, een tent waar ook Julius heeft gestaan. En nog niet eens gek lang geleden. Dus uh, geloof twee weken terug. Uh, twee of nou, drie weken, weken terug. Wij gaan naar de Sterren van de Hemel spelen. En, uh, en, dus, uh, dus, nou ja, dus... We zijn bezig met natuurlijk uh, series Request. Uh, nou, we zijn nu hier op bezoek. Dus, dus langzaam maar zeker willen we ook nieuwe materiaal een beetje. Ja. In de promotie 105 brengen. in Haarlem 105 december. ook nog? Ja, ja Haarlem 105 afgelopen zondag in... Uh, de Wandelaar? De, Wandelaar. De Wandelaar in Haarlem. Ik moest je even denken hoe het ook weer heten De Wandelaar, dat is een... Restaurant. Restaurant waar zit dat ook alweer? Uh, Nieuwe Kerksplein. Ja, nou weet ik het weer. Ah, ja, ja. ja ik, uh, ik zit even te kijken van... Ik ben wel een beetje bekend in Haarlem. Nou, eigenlijk wel. Maar dan moet ik altijd weer gaan zoeken van... Waar zit dat ook alweer? Want dan klinkt, klinkt er iets bekends? En in die lange Anna Steeg zit ook nog een een of andere kroeg... waar ze regelmatig uh, muzikanten aan het uh, laten spelen. Klopt. Ja, hè? ja zie je wel dus uh, dat, is, dat is de vijf. ja dat is, dat is uh, want, want je had het over schrijven Joep uh, van uh, uh, nu gaan jullie het spelen uh, ja. maar als het schrijven en spelen dus optreden tussendoor dat, dat gaat niet samen volgens mij nou gaat dat wel of uh, gaat dat niet dat gaat ook wel samen denk ja. ik maar we, we hebben nu eigenlijk wel gekozen eerst weer het nieuwe materiaal uh, ja te schrijven en te maken. Ja. En van daaruit weer wat meer. Ja. De optredens te gaan regelen. Ja. Ik weet niet of het niet samen gaat. Het valt soms ook wat, wat We zijn een grote band. So, soms zit het ook dingen als vakanties tussendoor en, ja. ja, dus, dus uh, ja. We, we plannen dat dan of zo kinderen. in. Kinder. kinderen. Ja. Ah, ja. Vincent geloof ik hè, Ja. ja. Vincent, hey. oh, klein. ja. Ze zitten lekker luisteren. Ja. ja. Fijne fijn terugruis hoor. Ja. Ja, maar woont hier nog eigenlijk hier in de buurt, Vincent? Ja, hij is nu toch weg. Dus, uh, ja, alleen, uh, Haaim, ja. Hij woont nog in Haarlem. Hij is terug van uh, Leiden naar Haarlem. Ja, want hij heeft uh, een tijdje ja. ver buiten de regio oh. gewoond. Zelfs Louis, toen is naar Haarlem gekomen vanaf Almere. Ja, ja, oh, kijk, het is nu echt een vette Haamse band, ja. Ja, dat is wel... Wat ziet jij teuten te kijken, Tess, of niet? ik niet. Wat zeg je? Ik ben nog de enige die naar Haarlem moet komen. Ja, maar waar, waar, waar woon je dan? Woon je niet in Haarlem dan? Nee, ik woon bij Leiden in de buurt ook. Ach, eh, hoe heet dat plaatsje? Oegstgeest heet het. Oh, het boek van Jan Wolkers. Ken je dat? Ja. Ik ken het niet, maar ik, ben, ik ken alleen de titel. <laughs> dat is zo. Terug naar Oegstgeest. Terug naar Oegstgeest, ja. Uh, maar goed, uh, maar dat is dan een beetje een grote... Uh, ja, dat is dan... Ja, oké, okay, dat is te overzien om uh, van daaruit uh, toch... Uh, Af en toe heen en weer te tuffen. Ja, zeker. Ja. En ik doe het met plezier hoor. Ja, ja, dat geloof ik graag. Uh, want, uh, want jullie zijn begonnen uh, als Riders Reign. Maar met vier mensen, uh, kan ik me herinneren. Vier? Vier of vijf, dat weet ik niet uh, helemaal zeker. Maar ik denk vijf. Vijf, hè? Zonder backing ja. zijn we met z'n vijf. Ja, ja zonder ja. backing. Zo was ja. het ja. geweest. Ik uh, ben uh, toen in storing uh, geweest. En toen heb ik uh, vijf uh, personen uh, gezien. Ja. Maar waar, uh, van, waar, van welk punt af dacht je van... It, Klopt niet. Er moet het backing focus bij zijn, zitten. Waar, waar, waar, van welk moment is dat er geweest? Nou, <laughs> dat is toch iets, iets van de laatste... Al, ja? dus nee, we zijn al echt wel best wel ja, al jaren ja, als met wel, backings erbij. Hoor. Als we ja. demo's gingen, gingen maken ja. in een studio... dan deed de Jan hetzelfde de, de backings. Okay. En dat, dat klonk ja. dan toch een stuk dikker. Ja. Ja. En toen dachten we toch ook van ja, het, het, het ziet er leuk uit, gewoon met meerdere meiden op een podium. En dan zagen we ook wel dat we er sneller, um, sneller, sneller werden. Dus nou ja, <laughs> dus ja. Nou, ja het was één en ineens was thuis, drie. Hè? Ja, ja dat, dat, dat helpt denk ik ook wel mee. Als er, als er een paar meiden op het podium staan, ja, dan, Absoluut. Dan, dan, dan denk ik dat boekingagenten toch ook wel even een paar keer achter hun oren zitten te krabben, denk ik. Dus dat, Moeten we daar een beetje de genialiteit uh, van... Uh. Nou, het is wel een selling point, moet ik zeggen. Een unique ja. selling point. Het is ja. niet de, de reden dat we met de meiden zijn. Want het gaat vooral om de muziek. Die, die wordt er echt leuker van als je meer stemmig hebt. Maar het is ook, je merkt dat het gewoon aanspreekt... dat er dames op het podium staan met hoge hoeken. Ik, ik, <laughs> ik ga nog een stapje verder. Want ik durf eigenlijk wel met jou uh, aan... Sorry voor de heren die, uh, die er nu even deel uit uh, maken. Ja, ik uh, vind het uh, jammer. Maar ik denk, ik ga nog een stap verder. Probeer het eens uh, met a cappella, dus met verschillende stemsoorten. Ik denk dat je dan ook nog wel uh, een highlight uh, gaat, uh, gaat komen. Ja, maar dat is een compleet het is een... ander concept. Ja, <laughs> uh, ik, zeg, uh, ik, ik zeg je van, uh, van ik denk dat er wel wat, uh, wat mogelijk is. Of uh, zie ik dat verkeerd? Ja. Zie je verkeerd. ja. ja. ja. Nou, uh, nou, dan is het niet meer Ride Is Rain natuurlijk. Nee, nou toch... goed, dan noemen we het, uh, noemen we het anders. Ik, uh, ik, ik, ik weet niet hoe we het dan moeten gaan noemen, maar uh, ik, zou, ik, zou, ik zou er nog wel eens. Uh... Ja, ik weet het niet. Nou, we zingen regelmatig ook wel samen natuurlijk, maar ja. uh, voor Riders Rain uh, dan moet het echt met band, want dat is gewoon. Uh... Ja, huh? wij zijn echt. Onze ah, mannen die moeten erbij, hè? Ja. Ja. ja. De mannen, de hanen in het rok, En, dan, ja. uh, en dat is de... ook al mooi verdeeld zo, toch? Ja, ja vier of vier. Leuk. Ja. ja. Het wel, voelt wel goed. Ja, dat is ook gezellig, weet je wel. Ja, ik, Meiden, ik, denk, ik, weet, niet, ik weet niet hoe Pepe Fischer uh, gaat reageren... als hij dit uh, had uh, meegemaakt uh, tijdens een Rob Akdo. Die worden. gaat nog zwoeler aankomen. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja, hier een ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, zoiets. Wat ja, lekker. Ja. ja, zoiets, ja. Ik denk dat hij het dat wel, uh, dat hij dat wel zo, uh, zo gedaan zou hebben. Maar goed, uh, ik, uh, ik, uh, ik, ik, ik, ik vind het wel heel... Uh, um, Sowieso, hè, dat, dat, dat, dat je ja, als Halemse bent vind ik ook dat je, dat je iets, iets moet doen voor een, uh, voor een uh, groot evenement als Series Request, wat dit jaar uh, op de grote markt uh, gaat neerstrijken. Ja, het is volgens mij ook nog niet ter sprake gekomen, maar de, de optredens die er nu voor staan, mm -hmm. die doneren wij in zijn geheel naar Series Request. Ja. Dan hebben we nog zeg maar de demo verkoop, daar gaat 1 euro van iedere demo gaat er naar Series Request. Ja. En wat ze nog extra willen doneren, de mensen. En we staan op Facebook, dus dan kunnen mensen in één keer doneren via ja. een link. Ja. Dat, dat, dat is heel erg mooi dat, ja. dat je dat noemt. Uh, Facebook, Writers Reign. Plus dat we, die, ja, plus dat we die, die actie nog willen gaan doen om ergens gewoon in het midden van het station en de grote markt te gaan staan. Met een koffer open en dan kunnen mensen doneren en wij gaan dat geven. In de, hoop, in de hoop dat ze dan toch nog een liedje van onze demo willen... Ja. Als, als dat dat, dat lijkt man. me een soort straatmuzikant-idee. Ja. Uh, uh, gaan jullie dat ook echt uitvoeren? Dat jullie ja, dat uh, ja. is we wel te bedenken ja. dat het heel koud gaat worden. Want we hebben natuurlijk al hele leuke rokjes aan in december. Hoge hakjes. Gitaristen ja. en uh, bassist. Dit is uh, funest voor een man met een oude sigel als ik. Dit is oh. gewoon een vuurkorf neer. Ja, goed idee. Ja, goed plan. Hele goeie. Nou, Goed, uh, juist. Maar uh, ik heb nu iets gekregen, dat is drie, drie, uh, drie nummers. Ik had net al gezegd: van, het uh, wordt toch eens langzamerhand tijd uh, voor een album. Maar hebben jullie die drive niet of, om echt gewoon met z'n allen de studio in te duiken en te zeggen: van zeker nou, wel. Zeker wel, maar we vinden nu, uh, sinds we die, die maanden zijn gaan schrijven, nieuwe nummers zijn gaan maken, ja. begonnen we steeds beter te blenden, zeg maar. Dus ja. om samen te spelen en meer bij onze kern te komen wat we willen mm. uh, uitstralen qua sound en qua uh, ook onze huisstijl. Mm. Uh, fotoshoot nog gekregen tussendoor. Maar we willen nog een aantal nummers nog beter maken, waardoor we dat wat ouder werk kunnen weg doen, of eigenlijk ja. opzij kunnen zetten, of nog herschrijven, dat het nog beter wordt. Ja. En dan wilden we uh, in de tussentijd gaan optreden, gaan sparen, om echt gewoon die plaat te maken. Ja. En met de EP te promoten toch? En de EP te promoten. Want die is ook nog niet zo heel ja. erg uh, gek. Ja, hij staat ook 2014 uit. ik. Uh, hij is nog wagen... van begin dit jaar. Ik zie ook, de productie is in handen van Bert Wagenmakers. Nou, dat Bart is, Wagenmakers, niet, dat ja. is uh, ja, bedoel ik. Dus, uh, Bert Ja, Bert of Bart. Ja, Bart staat erop. Bart. Maar, uh, ja, maar in de Bart. volksmond uh, Bertje. Bert ja. Maar die, die heeft uh, toch wel uh, behoorlijk wat. Uh, de, we hebben uh, de, de mazzel gehad dat nou ja, de mazzel. Uh, we hebben het voor elkaar kunnen krijgen om nog eigenlijk als een van de laatste bands in Studio Zee zich te mogen op, uh, opnemen. Ja. Want dat is nu weg. Ja, dat heb ik uh, gehoord. Ja. Wat is daar de, de diepe zin daarvan geweest? Uh, Geen bij? idee. Maar ik denk te weinig boekings. Ja? Ja. Want uh, over Haarlem gesproken, ik, uh, ik heb uh, ook een beetje het nieuws uh, gevolgd over oefenruimtes en dat soort dingen. Geldt dat oh, ja. voor jullie ook? Dat dat, uh, ja, dat, ja. dat dat heel erg speelt? Zeker! Ja. Ja. We hadden een te gekke worden. oefenruimte, ja. Ja. maar uh, we moeten nu uitwijken naar Amsterdam. Zit alles in Wa Amsterdam. Waarom? Waar, wat, wat, wat, wat mankeert eraan? Want ik uh, hoor dan dat Haarlem... joh, we willen popstad uh, zijn en, uh, en als ze dat dan... Uh... En ze sluiten alles. Puur ja. met geld te maken, denk ik. Uh, uh, je kent de oh. uitdrukking houten halen, hè? Mm -hmm. Is dat dus daar ook van toepassing op? Ik denk het wel. Ja. Nou ja, goed. Oh. Uh, <laughs> ik, uh, we gaan zo nog heel even kort nog ja, even verder uh, praten. Uh, <laughs> een stukje elektro. Kijk, helemaal naar links. Want uh, daar, uh, daar, daar is iemand uh, die uh, daar zijdelings nu mee bezig is. Maar dat uh, gaan we hier niet... Uh, dat, daarom benoem ik het ook zijdelings, Want anders gaan we helemaal de diepte in. Maar dit is uh, iemand die zich daarmee bezighoudt. Het is X, zo heet hij. Maar achter X schuilt Marnix Dorrestein. En dit heeft hij al op zijn konto geschreven. Pas uitgebracht. Reuze was dit met een nummer home. Dat speelden ze ooit hier bij Alternative FM. Maar toen hadden we nog de kleine studio. En daar weet Ariane en Vincent nog heel veel van. Want dat was. ja toen stonden we eigenlijk zo een beetje in die studio. Klopt, hè? Ja, dat klopt. Ja. Dat was heel klus. Dus, maar in die zin is daar wel wat verandering in gekomen. Want ik denk dat jullie hier wel wat meer. Hier heb je een wereld van ruimte. Ja. Hoe noem je dat? Zeven Ruimte. Zeven Ruimte. Ja. Ja. een wereld van ruimte. van ruimte. Een wereld van verschil. Ja. Uh, heb, ik nog een, heb ik nog een leuke gewetenspraak. Nu hebben jullie dus in een, uh, in een wat akoestische setting uh, gespeeld. Wat, wat, wat doen jullie liever? Uh, we hebben eigenlijk. Dit is echt toevallig onze tweede akoestische optreden. Ja. We hebben toevallig van, van de zon, afgelopen zondag uh, akoestisch gespeeld. Uh -huh. En dat hebben we eigenlijk puur gedaan omdat het daarom vroeg. Die locatie vroeg om akoestisch. En toen dachten we, ach, hè? laten we het eens proberen. Maar je merkt wel dat je, als je versterkt speelt, dat er veel meer energie is ofzo. En je hebt Hoewel zijn het nu. Wel... Het kwam er nu ook wel uit hoor. Dat ja, oh, oké. Okay. Oh, mooi. Ah. <laughs> Ik vind het wel voor de herhaling vatbaar. Ja, nou, het, het is natuurlijk handig dat je het allebei kunt. Vind ik persoonlijk, nee, wat ik je de, wat als je als je naar achteren kijkt, dan zie je een technicus die probeert een imitatie te doen van Iggy Pop, maar dat. Uh, <laughs> dus uh, die nam ook even oh. een plant mee. In, uh, maar goed. Uh, maar uh, het, de, de, de, het, het is dus uh, dat je je energie meer kwijt kan in een uh, in volledig uh, versterkte. Ja, vind, dat vind ik persoonlijk. Maar het is wel voor de zang eigenlijk prettiger om niet volledig versterkt te spelen, want je bent wel beter te horen. Ja. En je hoort jezelf dus ook beter. En dat is, ja. dat is dan weer lekker te zingen. Maar goed, als het om de energie gaat... dan voel ik het meer als we met de hele band... Eh, voor het alleen versterkt zijn. Ja, ja. Het gaat ook een beetje om de setting. Want afgelopen zondag hebben we het in een soort kleine... in de wandelaar dus, in Haarlem. Ja. Ja. Dat was een soort van zondagmiddag. Gezellig, buiten regen, binnen. <laughs> is. En buiten en binnen regen, regen binnen, knaphoed, binnen was het gezellig. Het, uh, het haardvuur dus... Maar dat uh, was een hele mooie setting... om het uh, om, om, zeg maar, uh, uh, in de akoestische vorm uh, te doen. Nou, en en dat, dat past daar dan ook wel bij. Ja, ja. Dat, dat, dat, dat lijkt mij ook wel. Ja, dat, uh, want, ja. want de, de wandelaar, ja, dan, dan zit dan je dus te eten. Heb je gewoon uh, een prettig stukje muziek uh, naast nou, je? Een prettig, prettig stukje muziek, ja. Erbij. ja. Zo was het inderdaad. Zo om uh, de spijsvertering wat uh, makkelijker te, te laten lopen, denk ik. Ja, ik zit een beetje mee te kijken. Maar in eerste instantie probeerde je mij te zoeken op Facebook. En nou, joh, ja, maar wij zijn de enige twee die er niet op wij, zitten. Denk. Wij boycotten gewoon waarom? Facebook. Ja, waarom? Nou, omdat, ja, waarom? Waarom? Waarom? is niet handig. Nou, ik zou je zeggen. hier op Wij doen oh, dat heel goed. Want uh, Facebook, die zorgt er gewoon voor. Je, heb je, gewoon, ja, je, je wordt gewoon geleefd door Facebook. Hoeft niet hoor. Nee, maar ja. Een beetje monopoly Ik heb met, uh, met, heb ik ik heb met uh, Amies Boskamp. Uh, die, uh, daar heb ik wel eens een heel gesprek mee gevoerd. Er zijn sommige mensen die er een hele halve dag aan. Ja, Klopt. Ik, uh, maar als ik mijn artikeltje plaats. Bijvoorbeeld over jullie, is waar hè? Hè? Dan heb je dan het wel de nodig. De wereld. Ja precies. Ah, dus hele... ik zou nog maar een keer nadenken om te zeggen van. Uh... Ik moet er ook denk ik over nadenken. Want ik ben al gewoon een paar keer gewoon niet aangenomen bij een baan omdat ik geen Facebook heb. Dan denk ja, ik hè? Nou, Dat Echt? geloof ik ook niet. Serieus? Nou, want ja. Ja. we gaan, we gaan gelijk Serieus. meteen met de volgende stap verder. Want dan, dan zeg ik uh, jij doet even niet mee, maar dan ga ik even naar je buurvrouw, want uh, die, uh, die gebruikt het wel. Hoe belangrijk is muziek en sociale media? Oh. Ja, dat is een hele <laughs> leuke vraag Tessa, maar... Uh, ja. ja. ja. Uh, oh. Want je kan, er, je kan er toch wel veel uh, mee, uh, mee uh, in gang zetten, denk ik. Ja, het is zeker ook wel zo als je gewoon een paar mensen hebt... die bijvoorbeeld vaak, uh, ja, die jou een beetje volgen, zeg maar... die naar je optredens willen komen kijken. Die volgen toch vaak op Facebook. Uh, van hoe of wat en wie waar uh, gaan ze spelen en uh, hoe laat en... Zo kun je ze toch makkelijk op de hoogte houden. En ja, tegenwoordig hebben gewoon heel veel mensen Facebook. En ze zitten daar vaak best wel ja, best wel vaak op. Dus ja. Uh, bijvoorbeeld ja, familie en vrienden die dan willen komen kijken, die kunnen zo heel snel zien waar en wanneer je optreedt. Ja. Dus... Maar je kan ook iets wereldkundig maken van. Uh... Zoals in jouw geval, even los van Rider's Rain. Dat je bezig bent uh, om nummers in elkaar te schrijven, voor, voor te schrijven. Dat, dat weet dan gelijk meteen iedereen uh, van. Oh, wacht even, we moeten even opletten. Tessa trekt zich even terug. En ja. komt uh, weer uh, ergens in het voorjaar uh, onder de steen vandaan om uh, haar nieuwe liedjes uh, te laten horen. Ja, precies. <laughs> even na een winter slaap. Ja, ja um, nee ja, dat is eigenlijk ook met Rider's Rain. En met mijn eigen ding zo: ja. dat je dus inderdaad mensen op de hoogte houdt. Dat uh, zeg ik ook altijd met een optreden van. Uh, ja, uh, je kunt daarbij op de hoogte blijven nee. van wat, waar we mee bezig zijn, wat we of aan het schrijven zijn, of uh, aan het repeteren zijn, of uh, aan het optreden zijn en ja. waar en hoe en. Uh... Nou, ik, ik kijk even nog uh, rechts van Ariane, want, uh, want Jantine zit er ook bij. Uh, want uh, het, het leuke is dat uh, ter linkerzijde en ter rechterzijde... dat ik uh, op een, een of andere manier uh, kwam ik, via Ariane kwam ik bij Tessa uit. Maar daarvoor zat Jantine al met haar uh, dingetje... want je bent in, uh, in het huis van Gitaarlem, geloof ik? Ja. Daar, daar ben jij uh, ja. geweest, hè? Ja, nou, Ariane ook. Ariane ook? Ja, we ja? ja, zijn er allemaal geweest. GELACH oh, okay. <laughs> <laughs> Want uh, dat, dat huis van Gitaarlem... dat heeft ook iets te maken met... met ook weer met serious request of niet? Want... Ja, Gitaarlem is een project... wat is uh, bedacht door Joost en Daan Speelman. Ja. En die hebben dat opgericht... eigenlijk om jong talent uit Haarlem... een soort van op een, op een podium te bieden. Ja. Um, en met uiteindelijk doel... dat er een gitaar wordt gemaakt... door de kunsthoor. En een album wordt gemaakt... waarvan de opbrengst geheel naar zeer zoek mee. Zo zat het, ja. ja. En, en jij hebt een bijdrage geleverd, want uh, ik, ja. uh, ik kreeg ineens, boem, een mailtje van, uh, hallo, ik uh, ben uh, Jantien. Mm -hmm. Je gaat onder een andere naam, ga ik je hier even niet uitleggen, maar <laughs> je hebt, uh, je hebt uh, iets, uh, iets uh, daar, uh, daar gedaan en ineens ja. zag ik ook, hop, een, uh, een, uh, een clipje dat je bij uh, vriend Giel Belen bent uh, geweest. Ja, dat... ja hè. Want, uh, maar ook dan geldt hetzelfde verhaal. als wat Tessa vertelt over sociale media. Hoe, hoe belangrijk is dat? Ik denk ook voor jou best een. Uh... Ik denk dat het onmisbaar is als ja? muzikant. Als jij je niet op Facebook wordt gevonden, als band. of als zangeres of wat dan ook. dan ben je gelijk, denk ik, aan de kant geschoven. Ja? Ja, ik denk dat heel veel als jij. Uh, Zit de, de muziekindustrie zelf... ook zo in elkaar, denk je? Nou, ik denk het wel. Ja? Als jij, het gaat, ik ben, ze hebben letterlijk tegen mij gezegd van. Ja, met 300 likes, dan neemt niemand je serieus. Je moet wel gewoon echt... twee, uh, 3.000, misschien 6.000 zelfs... dan word je echt serieus genomen. Ja. Dus, da, da, dus zo erg kijkt ze er ook naar. Dus, dus met 1500 uh, duimen heb ik nog een kans dat ik... Ja, uh, dat 1500 ik... is echt wel heel erg netjes al. Ja, dat, dat, dat, al dat goed, weet ik, zeg maar. dat weet ik. Dus uh, <laughs> voor mij begint het al lastig te worden... om uh, bands met 1500 uh, duimen al uh, op binnen te halen. Dus dat... Uh... Ja, nee, dat, zo werkt het ook echt, ja. Ja. ja. Maar uh, daar, daar meet ik het dan aan af. Uh, goed voor de mensen die thuis zitten te luisteren. Ik heb uh, op uh, de Alternative FM. Heb ik ook even een link. Naar de Facebook pagina van Riders right Rain. Van uh, gemaakt. Ja, want dat hebben, de, hebben ze de dames en de heren best wel nodig. Ja iedereen uh, moet dus liken. liken. like. You, en ook uh, <laughs> de demo. Ja, ik... Demo ook. Okay, uh, het staat er het staat allemaal op, op de pagina. Maar ze hebben ook een eigen website. writersrain.nl. Heel Hele mooi ook. Ja, ja oh. ik had hem gezien. De, de, de, de biografie staat erop. Uh, alles uh, van alle gemakken voorzien. Een link naar YouTube. Een link naar Facebook. En een mail. En zelfs een Soundcloud. Uh, want ook dat is tegenwoordig nieuwe muziek. Hè. Uh, muziek... Uh, is leuk dat ik hier nog een cd'tje heb. Uh, er zijn zelfs friks die op het nog met een vinyl zweren. Maar als ik jullie zou kijken. Nicole Bus die zei het ook al. Uh, ik heb mijn boek uitgebracht op e-book. Want dat is uh, de generatie van nu. En als ik uh, naar de generatie van nu. Die gooien alles uh, op uh, of een Soundcloud of een Bandcamp. Of noem maar op. Of iTunes zelfs. Dat, uh, hoe belangrijk is dat voor een muzikant. Om het daar uh, erop uh, te zetten ga ik even naar jou, Ariane. Ja, dat is ik wel denk een... dat het gewoon serieus erover komt. Als ja? je niet op iTunes staat, dan is het meer van... oh, je bent nog beginnend of zo. Mm -hmm. En als je er wel op staat, dan klikt het al wat meer van... oh, die zijn al een beetje aan de weg aan het timmeren. Weet ja. you know? Dus dat is, maakt het gewoon wat geloofwaardiger. Uh, waarom hebben jullie gekozen voor SoundCloud? Is dat... Soundcloud is sowieso uh, goed om daar op te staan. Ja, het is net zoiets als met Facebook hmm. eigenlijk. Soort, een sociale eh, medium, media. maar ja. dan voor muzikanten... Uh, van wat, je, wat een andere muzikant uitspookt... en dat hij een collega ja. muzikant zegt... hé, hey, dit uh, had ik nog niet eerder uh, gezien. Klopt, en, en Soundcloud is ook een hele handige manier... om bijvoorbeeld een plug-in op een website te krijgen. Als je ja. bijvoorbeeld op je website muziek wil laten horen... dan moet je weer eerst via Soundcloud je muziek opzetten. Dan... Ja, dus ja. is eigenlijk... Heb je het nodig? Uh, ik, heb, ik heb ooit nog eens een keer een interview met Rogier Pelgrim uh, op mijn eigen website uh, gezet. Van, uh, ja, uh, dat, uh, dat, uh, uh, en daar had ik ook echt letterlijk een stuk tekst in uh, laten horen van... joh, je moet meedoen aan de grote prijs van Nederland. En dat hij zegt, ook letterlijk in dat interview... ja, en ik weet nog wat ik zei, ik uh, had er mijn twijfels over. En wat gebeurt er een half uur later, is dat hij met een beker en een bos bloemen in zijn handen had hij de grote pers van Nederland van 2012. Dus ja, uh, dat bedoel ik ermee te zeggen, dat is heel makkelijk een plug-in. Dat, uh, dat ben ik met je eens. Ja. Maar jullie doen dat dus ook ja. als plug-in voor het uh, verhaal van jullie op de website. Ja, het moet wel. Ja. <laughs> En we staan uh, ook op iTunes. We ja. doen en en, zeg maar. Uh, nog even over de, over de richting: hè. soul, funk en rock and roll. Dat zit er ook echt in, in jullie muziek, wat jullie, wat jullie doen. Want, ja. uh, um, hebben jullie daarin ook van, van ja, is het terug te voeren van muzikale helden die jullie daarin uh, in hebben? Ik, ja, als ik naar jou, want een van de vorige keren wat jij zei, jij hebt nog met Tessa de Rose Jackson, geloof ik, nog. Uh, ja dat was, voor... dat was een andere ding ja dus. okay, goed maar <laughs> maakt niet uit maar dan neem je toch iets zij doet toch ook soul of, uh... ja, ja, ik, ja wat, wat is dat nou eigenlijk voor genre ik, ja het is wel echt gewoon pop eigenlijk toch pop oké okay, dan ga ik pop gewoon naar het ja. het soul funk en rock en roll gedeelte uh, maar dan vraag ik mij af wie zijn dan jullie muzikale helden als het op, echt puur op die muziek uh, geëend is hij um, nou ja, pakt ja, wel de terecht. microfoon ja ik vind Gijs, Stevie Wonder echt wel een van mijn voorbeelden ja Ga ik, eens, ga ik gelijk meteen naar YouTube. Heerlijk. Maar wat moet ik dan, van als ik, als ik dan iets van Stevie Wonder uh, moet, moet gaan draaien? Uh, jamming. Jamming. Welke moet ik dan? Uh, jamming. Jamming. Ja. Is dat zo? Ja. I Wish, zou is ook ja. leuk. I Wish of... I, wish. I wish is een... Als drummer een, dat, vind ik de Jamming ja. gewoon te gek. Ja. Paar beat. Heerlijk. Oké. Okay, uh, ga eens even kijken. Dat kan ik wel meegaan. Dan... <tus> <tus> <tus> ga ik eens even Jamming Master Blaster. Dat bedoel jij? Ja, ja dat is hem. Een... Dan moet ik even ja, kijken of er nog een echte officiële versie van is. Want ik hou niet van... van, van, van, van, of van, of, van uh, met die heerlijke bas en die drums die gewoon lekker blend. Even kijken of, de, of, of meneer Wonder ook nog ergens een, uh, een eigen kanaal heeft. Die heeft hij niet. Nou, dan ga ik gewoon eventjes... Uh, nee, want ik kijk altijd eerlijk gezegd of, uh, of er nog een oh, serieuze versie is. Nou, die is er dus niet. Dan ga ik uh, gewoon... Uh, ga ik gewoon uh, kijk, hier is die. Op verzoek van Gijs. Even Stevie Wonder en uh, ook een beetje uh, omdat het een beetje in het verlengde is wat, uh, wat jullie doen. Hier is de, de meester zelf, Stevie Wonder. And tell Hey okay. Het was een Clarity of Mind van uh, de, de, de titeltrack uh, uh, van het album van Susan Jane. Die ook nog iets met olifantjes uh, heeft uh, gedaan. Uh, dat, dat is uh, haar ten voeten uit. Het is 10 uh, minuten voor 10. Uh, en ik kijk ook nog even naar het uh, plaatje wat ik uh, nog uh, ga draaien. Een track die duurt 6,5 minuten. Dus ga ik ga zo langzamerhand uh, bij 53 ga ik uh, de boel afkappen. Dus uh, wat dat er gaat. Uh, uh, heb, ik, uh, heb ik nu nog uh, een paar minuten? En dan gaan we er een, uh, nu een slotakkoord uh, aanbreien. Uh, hebben jullie nog dromen voor, uh, voor de nabije toekomst? Ik uh, ga naar even. Uh, kijk, het is links en rechts. Uh, nee, ja, nee, ja dro dromen. Dromen, dromen. Nee, maar dromen mo moeten er toch zijn, denk ik. Wat Ja. Wat, ja. waar, waar, waar, waar, waar droom je nu? Uh, <laughs> ja, waar zou je we nu het meest naar het glazen huis gek ja. zijn natuurlijk? Ja. Grote opbrengst voor serious request. Ja. Ja. ja far dus... far land zeg maar. het laatste nummer wat we net speelden Ja. Bij, drie je, of, bij nee, of in het kader van het glazen huis toch ook echt een keer kunnen laten horen zeg maar dat we niet alleen. Ja. Of dat, dat we ook echt kunnen laten horen dat we daarvoor, dat het daarvoor geschreven is. Mm. Zeg, met dat verhaal. Uh, ja. Ja, dat, dat ik denk zou dat wel je... fantastisch zijn dat ik... is een droom voor, voor Dichterbij en, ja. Ja. ik denk dat je wel als je, zoals je gewoon uh, met, uh, met wat instrumenten op Haarne Station een paar nummers gaat spelen met een pet ervoor, ik denk dat dat wel opvalt ja, denk ja. ik ook, maar het is ook strafbaar geloof ik, <lacht> dus je moet ook wel oppassen <lacht> dat je gewoon niet in één keer ik heb een idee, ja. ik, ik, heb een idee. Nou. ik woon in de Vijfhoek en um, dan gaan we ja. gewoon op mijn stoep want is het dan toch legaal <lacht> Dan gaan we gewoon op mijn privéterrein? Gaan we gewoon daar zitten? Dat kan toch serieus? Dat is vlak bij de wandelaar overigens. Ja, ja. En vlakbij uh, Café Vijfhoek en uh, briljant. Ja, precies ja, dus briljant. Eigenlijk, als ik op mijn eigen stoep sta, dan zou het toch gewoon mogen? <laughs> Misschien wel. En anders ja. is het ook best een leuk verhaal dat je bent opgepakt. En dat je terwijl je... Ja, waarom? Ja, ja. ja. ja. Dan, dan heb je een verhaal. Je ja, ja. Dan, dan, dan, je een verhaal. dan komen nou, we naar nou, Serious Request aan bij het glazen huis... en vertellen we daarover wat we op zijn gepakt. Juist. Oh, dan bedoel. hebben we toch weer een verhaal te vertellen. Dus ja. Ja. Ja. Dan hebben we een verhaal met En ik denk dat dan... We gaan voor het politiebureau staan. Wie weet komt die drone dan ook nog wel uit om op Lowlands te gaan spelen. Ja, maar goed. Uh, maar dat, dat, zijn, uh, het is, dat is leuk. om, uh, Maar ik, ik denk dat je serieus ook iets op, uh, opvalt. Als je bijvoorbeeld op straat een, een, een zeker zo'n nummer... Wat je, uh, he, dat nummer wat jullie graag naar voren willen schuiven. Mm -hmm. uh, dat je dan... Uh, ja, uh, Gent, uh, Ik zou het wel uh, heel bijzonder vinden. Want dan... Uh, dan uh, Denk, ik durf nu al te zeggen dat die drie in het glazen huis zeggen van... Wat is dat? Uh, dat kan helemaal niet. Uh, ja, dat, dat, ja, ja, dat... We zouden moeten ook, zeggen uh, tegen die agent ja. dat hij ons even naar de grote markt brengt. En dat lekker veel huis en zo. Als de politie komt, dan kunnen wij in ieder geval ook zeggen... Met je ja, handen ja. van ja, onze ja, dames ja. af. Hands of our girls, of, uh, ja. Get your hands out of our girls. Ik weet niet dat dat er is van oh, okay. Maar ik ga je wel vertellen, hij woont wel in de ik, buurt waar ik jij woont, woont hoor. Mij, hij woont volgens mij achter bij mij in de straat of zo. Ja. Ja. Net zoals Jacqueline Groofarts, die ik altijd zie met de kids. Ja. <laughs> maar um, ik dacht zo: weet je, misschien moet er gewoon een keer brutaal zijn. En gewoon een iets door zijn uh, brievenbus gooien of zo. Nee, gewoon op die stoep van jou gaan spelen. Ja, Ik ja, ja, ja. deur gaan staan, ja. Want het, het is toch een oh, beetje een muzikantenbuurt als ik het uh, zo. Uh, zeker, zo, dat is die het zeker. Ja. Vijfhoek, uh, dat is uh, een muzikaal buurtje daar. Ik heb ook gehoord dat hij verhuisd is. Ik weet niet of dat ergens op slaat, maar ik hoorde dat hij nog wel daar werkt. En ik weet waar hij werkt. Jij weet waar hij werkt. Hoe jij dat? Ja. Uh, dat is niet uh, alleen dus bij 3FM? Nee, ja, volgens mij heeft het een lokaaltje... waar, waar ik vroeger uh, zangles gaf. Oh. Ergens in Schalkwijk. Ja. Daar uh, heb ik hem wel zien lopen. En ik hoor dat hij daar een soort van uh, eigen ruimte heeft. Ik heb geen idee wat hij daar doet. Misschien maar... shows opnemen van tevoren <laughs> ja. dus ook ik, wel ik, ik gok dat dat gewoon zeg maar, zijn eigen privéruimte is. Jingles maken en dat soort dingen. Ja, misschien wel. <laughs> Dames ja, ja. en heren. Ik vond het een, waar genoeg uh, uh, dat jullie geweest zijn. Wij ook. En ja, Absoluut. Ik, uh, ik, ik wil jullie ontzettend veel plezier uh, wensen de komende tijd. En ook heel veel plezier wensen met de actie uh, waarvoor wij uh, hier uh, onze, uh, de gelegenheid hebben gegeven. Ja, gekker. En uh, graag tot de volgende keer. Graag. Super, jou bedankt. bedankt. Yes, Oké, okay. uh, dit is de laatste. En ik ga denk ik nu wel vanuit dat we dit gaan wel halen tot, uh, tot het nieuws van 10 uur. Uh, ja, moet wel uh, we lukken. Uh, Marcus zou normaal gesproken hier altijd in de buurt zijn van uh, wij sluiten af en dan zeggen wij tot volgende week. Nou, misschien sprint hij nog uh, naar achteren, maar dat, uh, dat doet hij nu niet. Dus ik zeg gewoon tot volgende week. En volgende week dan uh, zit ik hier niet uh, zit ik met uh, uh, Project jean Jean Rauwedaal, de finalist voor de grote prijs van Nederland. Nou, gaan, gaan we dat nog één keer zeggen dan? Ja, tot, tot volgende tot week. week. En dit is Alaska trouwens. Uh, never Cry Wolf. Ze hebben het uh, voor elkaar. Ze hebben de boel uh, voor elkaar voor het uh, tweede album. Crowdfunding uh, voor dat tweede album is een succes. Dat wil ik er dan nog eventjes bij zeggen. Dag. Never steal the penny.